wit met het NOS-journaal. Binnen het partijbestuur van de PvdA is veel kritiek op het optreden van scheidend partijvoorzitter Ploemen. Die vindt partijleider Cohen onder andere te weinig zichtbaar. Na telefonisch overleg van de partijtop blijkt dat hij Ploemen's kritiek deelt, maar ook dat hij vindt dat Ploemen haar kritiek nooit zo naar buiten had mogen brengen. De komende dagen wordt bekeken of de verstoorde verhoudingen binnen de PvdA nog kunnen worden hersteld.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 De handelaren putten aan het eind van de handel hoop uit de Europese poging om een bankencrisis af te wenden. In Europa waren de beurzen opnieuw met verlies gesloten. Een Syrische kolonel is gedeserteerd uit het leger en gevlucht naar Turkije. Hij is de hoogste militair die het land is ontvlucht sinds de protesten tegen president Assad in februari begonnen. De Syrische kolonel zit nu vermoedelijk in het zuidoosten van Turkije, waar al zo'n 7000 Syriërs zitten. TV-kijkers kunnen voortaan ook in andere EU-landen een betaald tv-abonnement afsluiten. De verplichting om bijvoorbeeld een abonnement op een Nederlandse voetbalzender af te sluiten, omdat die de uitzendrechten heeft gekocht, is in strijd met het vrije verkeer van diensten. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. De zaak was aangespannen door een Britse caféhoudster, die liet in haar zaak Engelse voetbalwedstrijden zien via een goedkoop Grieks satellietabonnement. En dan is weer overwegend bewolkt met in het zuiden kans op wat motregen, minimaal rond 13 graden. Morgen bewolkt een kans op wat regen, later op de dag vanuit het westen zon. Middagtemperatuur tussen 17 graden en 20 graden. Dit was het NOS Journal. Told the truth to me about growing up and what a struggle it could be. In my tangled state of mind, I've been. Just a prank.